Middernacht, zaterdag 15 juni, aan Thijssen met het NOS-journaal. Het Syrische leger heeft tot twee keer toe gifgas gebruikt... in de strijd om de stad Aleppo. Dat staat in een brief van de Amerikaanse VN-ambassadeur Rice... die in handen is van het Amerikaanse persbureau AP. De Verenigde Staten zeggen daarin bewijs te hebben... dat in maart en april aanvallen met Sarin zijn uitgevoerd. Ook worden twee andere incidenten gemeld... waarbij chemische wapens zijn ingezet. Gisteren bevestigde de Amerikaanse regering dat president Assad in de Syrische burgeroorlog chemische wapens inzette. De twee medewerkers die zijn omgekomen op een gasboorplatform in de Noordzee waren Nederlanders. De slachtoffers komen uit Capelle aan den IJssel in Rotterdam. Een derde man uit Alfa aan de Rijn raakte gewond aan zijn ribben. Het ongeluk gebeurde tijdens het testen van een gaskoeler op lekkages en daarbij raakte een slang los. Het platform produceerde op dat moment niet. De eigenaar van het gasplatform onderzoekt hoe het kon gebeuren. Ook de politie en het staatstoezicht op de mijnen onderzoeken het incident.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 Eerder deze week waarschuwde de Nederlandse bank nog tegen het verzwaren van de lasten. Maar premier Rutte zei na de ministerraad dat al sinds het eerste kabinet Lubbers... een derde van bezuinigingen wordt ingevuld door de lasten te verhogen. Ook veel andere Europese landen hanteren dit uitgangspunt. Het weer, vannacht is het droog en het wordt een graad of 10. In de ochtend in het oosten eerst de zon, in de rest van het land regen. Later in de middag komt de zon terug. Het wordt 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Kielijn Plag. Goeienacht, hartelijk welkom bij deze Casa Luna. Als u van taal houdt, dan worden het echt twee uurtjes die u krijgt voorgeschoteld... om de vingers bij af te likken. We gaan namelijk het spreekwoord laten herleven. Oude uitdrukkingen en gezegd, dus die stoffen we af. En we laten ze herleven door ze in een modern jasje te gieten. Modern sausje te gieten, modern jasje te steken. Zie je? Dan gaan we al Lastig met zo'n spreekwoord eigenlijk. Hè? Op te poetsen. Op te poetsen. Nog een veel betere. Kijk, die meeste spreekwoorden die zijn van eeuwen terug. En eigenlijk zijn ze nooit veranderd, nooit gemoderniseerd. Nou, daar gaan we verandering in brengen met mijn gasten van vannacht. Wilmar Versprillen en Laurens Bosman. Beide allebei. We gaan ze oppoetsen. Goedenavond, ja. Welkom. Uh, ik heb een prachtig boekje hier voor me van een collega gekregen. Nederlandse spreekwoorden, spreuken en zegswijzen. Nou, je kan het zien aan het uh, kafje, het is echt oud, 1950. Ja. Helemaal half vergaan en verteerd. Maar er staan echt alle spreekwoorden en uitdrukkingen uh, staan erin. Ik vond er al een paar, uh, ja, eentje die je volgens mij zelf heel vaak gebruikt. Ik ga even polshoogte nemen. Waarbij ja. je nooit stilgestaan naar polshoogte. Ik dacht zelfs dat je het met één o gewoon iets met je pols Nee, Maar polshoogte, weten jullie het of niet? Ja, uh, ik, ik, heb, ik heb wel uh, gelezen een tijdje terug. Uh, het had te maken met uh, uh, het pijl van het water meten, uh, meen ik me te herinneren. Nee! Nee! Nee! Ah. nee. Kijk, ik <laughs> zie het. <je>? Gelukkig weten <laughs> jullie ook niet alles. Dat is fijn om te weten. Uh, het, het gaat om de. Ja, misschien is. Heb je wel een beetje gelijk. Po de pol het gaat om de polster. De polster wijst aan wat de ah, breedtegraad ja. is van het schip. Ja, ja, ja. En op die manier is dus, uh, kun je dus zien waar het schip ligt eigenlijk. Dat is het uh, idee. Volgens mij komen daar heel veel spreekwoorden wel vandaan. Hè? Uit, uh, uit de zeemanstijd, zeg maar. Ja, vandaar, vandaar mijn gok. Ja, <laughs> ja zie je? Ja, is dat, waar komen de meeste oude spreekwoorden vandaan, Wilmar? Um, nou, wij, wij hebben het een beetje uitgezocht. en Je ziet dat er heel veel in de gouden eeuw is ontstaan. In de tijd dat. Het heel goed ging met Nederland. Dat is ook veel schrijven. Echt even terug dus. Ja, ja. echt 300 plus jaar geleden. Dus veel gaat over godsdienst, veel over landbouw, oude ambachten. Uh, scheepvaart natuurlijk, heel veel. Oh ja, en ik zat ook te lezen dat van twee walletjes eten. Daarvan wist ik ook niet zo goed. Ik moest eigenlijk aan de wallen denken in Amsterdam... maar dat gaat gewoon een koe in een droge sloot... die dus de kans heeft om van beide wallen het gras te eten. Daar komt dan zo? weer ja, van okay. twee walletjes eten. Ja, dat is dan wel wel weer een landbouw, hè? Ja. Ja, dan verwacht je dat het scheepvaart is en dan is het, is het, is het ook landbouw. Weer niet? Ja. Maar daar komt het meeste vandaan. En dat is ja. dus allemaal ja, uit uh, 1700, 1600, 1700 Ja, geweest. of daarvoor nog. Uh, ja, veel, veel spreekwoorden over godsdiensten ook daarvoor ontstaan. Maar je ziet dat, dat veel over landbouw en over, over scheepvaart en zo... die komen ongeveer rond 300, 400 jaar geleden. Ja, dan slaan we dus honderden jaren over. En dan zitten wij anno 2013. <laughs> en dan hebben wij Wilmar en Laurens die zich voorstellen op uh, hun site als twee jonge storytellers uit de communicatiewereld. En dan uh, hoor je dit op de site. Het spreekwoord wordt met uitsterven bedreigd. Ze ontstonden lang geleden en daarom kunnen we er nu vaak geen chocola meer van maken. Wat nogal eens voor genante situaties kan zorgen. Je moet een gegeven paard niet in zijn nek bijten. Zonde, met een spreekwoord kun je juist zoveel vertellen. Maar ook tweeten, whatsappen of facebooken. Dus vonden wij het hoog tijd om de mouwen op te stropen. We dagen daarom alle Nederlandse taalkunstenaars uit... onze gedateerde spreekwoorden op te poetsen. Ga naar www.paarsekokodillentranen.nl of check onze Facebook... en help ons het spreekwoord weer terug te brengen in de volksmond. Ja, we gaan dat vannacht dus ook al um, in kleine vorm doen. Niet dan uh, de officiële wedstrijd, want jullie doen ook echt een wedstrijd met BN'ers... wie dan de ja, grootste taalvirtuoos is ja. Ja. tot half september. Maar we gaan een uh, voorproefje nemen eigenlijk met een, uh, met een gezegde wat jullie zelf eh, introduceren. Ja. Namelijk, welke uh, wordt het, Laurens? Een schip op het strand is een baken in zee. Een schip op het strand is een baken in zee. Iedereen weet natuurlijk meteen wat dat betekent. Hij heeft een beetje ik uitleg nodig. Echt gingen. nog nooit van gehoord. Het idee is om hier een, een moderne variant van te gaan maken. Dat is de vraag die wij aan, aan, aan u thuis... of in de ja. auto of waar u ook bent uh, willen stellen. Van Denk erover na. Een schip op het strand is een baken in zee. Laat je associaties de vrije loop. En, uh, en maak daar een mooie moderne variant op. Zal ik hem even uitleggen? Ja. het is wel, wel handig. Want vroeger als je dan een, een schip op het strand zag... dan wist je als schip van da daar is het, uh, het uh, zee ondiep. Dus dan loopt het schip vast. Dus daar moet ik in ieder geval niet zijn. Dus het betekent eigenlijk leer van andermans fouten. Ja. Dat is Kijk. de moraal van het, uh, van het verhaal. Ja, ik denk dat dus... heel weinig mensen dit wisten. Jullie hebben ook eens, uh, op uh, jullie Facebook ook een filmpje staan... Hè, waarin uh, ja, mensen worden gevraagd... Van wat betekent een schip op het strand is een baken in die zee. Nou, er de, ja. de meest, meest mooie dingen bijgehaald... maar het heeft heel weinig met, met te maken met waar het spreekwoord voor staat. Ja. Dus leren van andermans fouten. ja. ja. Jeetje, dat is best lastig om daar een moderne variant van te maken, denk ik. Ja, nee, absoluut. Hebben jullie er zelf wel over nagedacht? Neel maar wat het zou kunnen ja, zijn? We, we hadden er op de weg hierheen eigenlijk een beetje over na te denken. Het kan bijvoorbeeld gezocht worden in uh, bij INS bijvoorbeeld, het restaurant Dat je van als iemand. Een beoordeling van restaurants. Ja, als iemand slecht gegeten heeft, dan weet je in ieder geval dat je daar niet naartoe moet. Oh ja. Uh, daar, dat, daar kunt je in zoeken. Ja, dan leer je of, van andermans mislukkingen en ja. slechte eetavondjes. Of ja, bekende ja. mensen die, die, de, die de fout in gaan, zoals uh, uh, wielrenner Armstrong bijvoorbeeld met doping. Dat zal ervoor zorgen dat andere mensen niet, niet ook doping gaan gebruiken. Ja, dat zou je zeggen, maar dat is, <laughs> dat is niet helemaal uitgekomen. Maar dus het moet, het moet dat het is wel een denkrichting ook in de sport. Waar dus ding, daar uh, kan je het in zoeken. Ja. ja, dus de kunst is eigenlijk om op zoek te gaan naar een uh, heel herkenbaar voorbeeld uh, ja. uh, uit de wereld van nu. Uh, een modern, uh, modern alledaags voorbeeld wat kan uh, werken als, uh, als metafoor ja. voor om diezelfde moraal mee te dragen en dan moet het dus ook nog een beetje fijn, fijn klinken ja, ja, ja dat is nou, ook ik zou zeggen het is, uh, nou ja, het is net middernacht geweest dus dat betekent dat iedereen zijn hersens nog volop en krachtig zijn en uh, laat, laat die creativiteit maar gaan. Zeker. We willen het heel graag horen. Na één uur dan gaan we ze ook uh, met u aan de telefoon uh, behandelen. Ik ben erg benieuwd waar u mee gaat komen. Zoals u een idee heeft, mail het dan naar uh, als u het wil toelichten, zet dan ook even uw telefoonnummer erbij. Dan kunnen we u na één uur bellen. Als het nou binnen 140 tekens kan, dan is het natuurlijk het leukste om uh, gewoon te twitteren. En gebruik dan hashtag Casaluna. Uh, via de site van Jolini Paarse Krokodillentranen. Die pak ik er even bij, want daar staat ook al een aardig voorbeeld van uh, het gezegde... een oudsprekwoord wat nu uh, uh, bewerkt is, hè? Door, door de BN'ers dan ja. zogezegd. Als het kal verdronken is, dempt men de put. En daar had uh, Sylvia Witteman, columniste, bijvoorbeeld van gemaakt... al klik je nog zo hard op delete. iedereen las hem al, die foute tweet. Ja, ja dat is heel, heel erg Twitter-tijdperk van ja, nu. En ja. uh, niks is meer weg te halen van internet. Hij klopt wel, redelijk hè, of het is van Andermans fouten leren, weet ik niet. Maar, ja. ik, uh, oh nee, nu zit ik met onze oude... Een, dat is een andere. Dit is ook wel, dit is gewoon te laat, de fout herstellen. Ja. <laughs> Want hoe werkt het met uh, de BN'er-wedstrijd? Uh, uh, uh, nou, uh, uh, we selecteren vijf uh, taalvirtuozen uit verschillende disciplines. Dus het kan een copywriter zijn uit de reclamewereld, uh, een rapper, een singer-songwriter, schrijver, dichter. Het uh, kan alle kanten op. In ieder geval een vijftal uh, bekende taalvirtuozen. En die krijgen van ons allemaal hetzelfde oude vergeten spreekwoord. En vervolgens gaan zij er allemaal nieuwe versies op verzinnen en uh, het, uh, het publiek stemt wie uh, zijn taak het best heeft volbracht. Ja, jullie zijn niet degene die beoordelen. Nee. nee. Jullie verdelen alleen. En ja. vervolgens mag er, mag er gestemd worden. Want wat waren alternatieven nog... van dit uh, waar witte Witteman op heeft gereageerd... van het, het, het verdronken kalf? Nou, er is een hele mooie van Michiel Ijsbouts. Die, die heeft ervan gemaakt... als de, wa als de wagen te water is, kiest men de Bob. Die vonden <laughs> uh, we heel mooi beeldend. Ja. We zien al een, een wagen ergens in de berm gereden... En, eh, dronken mannen die helemaal in paniek al de sirene horen aankomen. En Zo zo'n Bob die heel nuchtig we... boven komt zwemmen. Wie <laughs> is de Bob eigenlijk? Ja, ja, ja. <laughs> dus die vinden we heel mooi. Ja. Dat is volgens mij echt een, een heel goed voorbeeld hoe het, uh, hoe het kan. Ja. En de andere nog, die dan misschien minder geslaagd is. Mag ik dat ook uh, nou, Ze zijn voor? natuurlijk allemaal ontzettend ja, geslaagd. Ja, dat begrijp ik. Maar deze die jij nu het voorlas van Michiel Ijsbouts, die is ook uh, als, op, ja, gestest, op de eerste plaats gestemd. Ja, die staat op de eerste plaats. De tweede plaats is, uh, is van Erik van Muiswinkel. Uh, als het kind verdronken is, reorganiseert men de jeugdzorg. Een beetje cru. Ja, die is wel die heel erg van, van deze tijd. Ja, maar die is heel erg op de, eigenlijk op de actualiteit gericht. Ja, klopt. Waardoor ik denk, ja, zou die het over dertig jaar ook nog. Uh... Als ja. het probleem nog steeds hetzelfde zijn, misschien wel. <laughs> ja, dat, de tijd maar het werkt minder lekker, ja. hè? Ja, dat, ja. Dat, dat, dat misschien wel. Die van Michiel Ijsbaas, die... die kan je een keer in de kroeg noemen, bijvoorbeeld. Ja, of, uh, ja die is ook gewoon de, grappig. Aan de, aan de andere kant, uh, de context. Uh, kijk, vaak als je het oude spreekwoord gebruikt... Uh, als kalver kalf verdronken is, de in de put... is het vaak uh, om uh, iets negatiefs te zeggen over ja. iets, hè? Dus uh, wat dat betreft, uh, is die van Erik van Muijzenwinkel... is ook wel... Uh, ja, ik kan me voorstellen dat je iemand uh, de, de flink zeer mee doet... Ja. als je dat spreekt Ja, daar zit er uh, wel vanijn in. Ja, en, ja. Een bepaalde boos, maatschappelijke boosheid zit er eigenlijk in. Ja, precies, ja, ja. ja. Ja, maar vroeger dus, dit komt natuurlijk ook weer uit de landbouw, en nu uh, uit de hedendaagse hm. maatschappij. Precies. Ja, mooi is die. Uh, jullie zijn twee jonge gasten. Wordt er wel eens aan jullie gevraagd, waarom zou je als twee jonge gasten oude spreekwoorden? Dat is ongeveer de eerste vraag ja. die we vaak krijgen. Weet je, doe iets met je leven. Ja. Hey, jullie gaan oude spreekwoorden laten herleven. Waar, waar zit het dan nu? Ja, eigenlijk, uit een soort, soort liefde voor taal ook. We, we, we houden erg veel van spelen met taal zelf. En we vinden juist het verhaal achter spreekwoorden heel mooi. En wat je al zei, we houden van storytelling. Um, en we zien dat spreek, met spreekwoorden hebben een soort profound simplicity. Dus je vertelt in één korte zin, vertel je heel veel. Dus een diepe eenvoud. En uh, wij zagen dat het eigenlijk een beetje aan het verdwijnen was uh, rond jongeren. En ook bij andere mensen, veel verhaspelingen. En we dachten dat is heel zonde, want juist je kan zoveel mooie dingen vertellen. Laten we er iets aan doen. Dus ja, dat ja. is eigenlijk de, uh, het idee. En hoe zit met die liefde voor taal bij jou? Louwens. Ja, dat is, uh, dat is helemaal hetzelfde. Uh, we noemen het vaak uh, dansen met taal. Hè? Echt tot de verbeelding spreken. En uh, ja, dat is zo te gek om te kunnen doen. Zeg maar een een supersimpel voorbeeld uh, wat iedereen kent. Waarmee je zo'n grote waarheid uh, kan blootleggen. Dat is fantastisch. En daarbij komt natuurlijk dat uh, het verleden heeft... <tacht> Uh, het verleden heeft bewezen dat spreekwoorden eeuwenlang kunnen overleven. Ja, wonderlijk eigenlijk. Ja. Dus uh, nou stel je voor dat het ons lukt om uh, er een aantal te creëren... die we over een paar honderd jaar nog gebruiken. Dat ja. uh, zou natuurlijk fantastisch zijn. Ja. Maar is het, wat, waar is het jullie uiteindelijk om te doen? Is het daar om te doen dat het wel heel mooi zou zijn... als er uh, over 300 jaar mensen zijn die de spreekwoorden... die door jullie zijn geïnitieerd ja. zeg maar, nog gebruiken? Nou, dat maakt de uitdaging wel nog groter. Uh, nee, er zijn, wel, uh, er zijn meerdere redenen... Uh, Iets anders wat we om ons heen zien en wat we zelf ook wel gemerkt hebben... is dat taal uh, ja, steeds meer gaat voelen als iets uh, wat van bovenaf geregeld wordt... of waar je zelf niet aan zou mogen komen. Hoe bedoel je dat? Uh, ja, er zijn, uh, er zijn een, uh, een hoop regels. Ook bijvoorbeeld als je het over een spreekwoord hebt. Uh, je hebt sp een spreekwoord, een gezegde, een spreuk... en uh, dat valt dan weer onder de uitdrukking. Uh, ik kan me goed voorstellen dat het voor een hoop mensen uh, vrij ingewikkeld is... Uh, en die zien dat gewoon als, allemaal als hetzelfde, zeg maar, spreuk of gezegde. Ja, precies. precies. En, uh, en je bedoelt uh, te zeggen dat is niet zo, officieel gezien? Officieel gezien ja. is, is dat niet zo. En uh, ik kan me voorstellen dat een hoop mensen daar wel eens uh, op de vingers zijn getikt. En dat heb ik zelf ook wel eens meegemaakt. En uh, dat kan er best voor zorgen dat als je iets minder verstand hebt van, uh, van dat soort regels, dat je, dat je ook wat banger bent om iets nieuws te gaan creëren om er echt mee te gaan spelen. Maar gaat het dan ook om taalgebruik? Om, en om de D'tjes en de T'tjes en de tussen-en en niet? Waar je druk om maakt dat dat allemaal in regeltjes is vastgelegd? Um, nou ja, ik, de, ik, ik denk dat dat uh, sowieso iets persoonlijks uh, zou worden van mij. En dat dat wel enigszins uh, uh, willekeur zou zijn. Uh, en ik, ik geloof er persoonlijk in dat er zeker regels moeten zijn voor taal. Uh, maar niet te opgelegd, zeg maar, dat je uh, niet meer... Vrij in taal kan spreken. Is dat het idee? Precies, waar je, ja. Ja, ja, ja, ja. Waaruit het zich verder dan in dat je dat dingen opgelegd zijn, Wilmar? Nou ja, er wordt heel hard, hard gelachen om verhaspelingen, bijvoorbeeld. En, en dat, dat het wordt bijna een soort: je bent dom als je, als je niet weet dat. En niet de kat, maar de kalf verdronken was... Ja, ja. voordat de put werd gedempt. En dat was nou net in, in, in jullie uh, oproepje, in die promo? gegeven paard in zijn nek bijten? Ja, niet in zijn, ja of in zijn nek hijgen. In nek ja. zijn Heigen. Okay. Uh, ja. En wij denken van, dat is helemaal niet de schuld van de mensen... die ze verkeerd gebruiken, maar dat is gewoon de schuld van een spreekwoord. Omdat hij nooit is opgepoetst. Ja, Want hoe ja. kunnen wij nou weten dat dat vroeger een put, uh, dat er een kalf naast stond. Dus wij zien nu een put als iets in een wegdek. Ja. Wat altijd gedempt is. Ja, dus niet wat... zozeer maar als een oude waterput. Ja, wat naar. doet die kalf in mijn straat? Of dat kalf in mijn straat? Ja. Dus dat... Uh, het spreekt niet meer tot de verbeelding. Dus nee. daarom kunnen mensen het ook niet meer zo gebruiken als het bedoeld is. En is het dan uh, eigenlijk niet ook leuk als mensen zich juist verspreken? Of moet je in die zin wel de taal... Nee, dat gezegd is puur houden zeg maar dat nee, je niet meer aan de hou moet gaan. Het is heel leuk om, om uh, dat mensen zich verspreken, maar dat, het, wat, wat wij heel erg mooi vinden van de spreekwoord is dat je heel veel kan vertellen ja. met een spreekwoord. En ja. Als mensen zich verspreken, dan vertel je niet dat mooie verhaal dat dat kan in ieder geval. Dus ja, dat vind ik heel jammer. En het gaat zeg maar, een beetje om de functie uh, daarachter, achter zo'n spreekwoord. Want, zeg maar, een hoop van de spreekwoorden die we nu gebruiken... waren vroeger, uh, eeuwen geleden, echt alledaagse uh, voorbeelden... Hè, die iedereen direct snapte. Ja. En tegenwoordig moet je toch wel een keertje het achtergrondverhaal gehoord hebben. Wil je hem überhaupt begrijpen? Nou ja, waar we net uh, het schip inderdaad, op het strand als baken ja. in de zee... Ja. Ja. Die de meest... heb je nog meer van die hele oude... Uh, ja, zeker. Ja, uh, degene die we in de eerste week gebruikt hadden... was Om uh, um der willen van de Smeer... Ja. ligt de kat de kandeleer. Die zei me ook echt helemaal niks. Ja, echt, hè? Die staat ook op de site. Hè? Om ja. der willen van de Smeer ligt de kat de kandeleer. En dat betekent? Uh, nou, Wat het betekent is... Uh, vaak uh, lijkt het of, uh, uh, of iemand iets voor een ander doet... terwijl hij er zelf eigenlijk gewoon voordeel uit wil halen. Dus uh, uh, het lijkt of een kat uh, ijverig een kandelaar aan het oppoetsen is... Uh, maar eigenlijk vindt hij het vet gewoon lekker smaken. Want vroeger nee. zat er in kaarsvet, zat er dierlijk vet. Dus uh, zou je een kat aan een ka uh, kandelaar zien likken. Maar tegenwoordig zit dat er niet eens meer in. Dus, uh... Dit hebben jullie ook wel op moeten zoeken, mag ik ja. toch hopen? Nee? Ja. Nee. Nou, gelukkig uh, dat is wel fijn. gelukkig ja. hebben we een goede backup. Uh, het genoot op onze taal uh, die helpt ons met alle achtergrondverhalen uh, zoeken. En dat maakt het ook wel extra interessant. Het is interessant. ontzettend leuk, denk ik, toch? Als ja. je al die uh, ja, het is fantastisch. De geschiedenis bij de verhalen hoort. Ook omdat je er nooit bij stilstaat. Ja, ja. Dat is wat ik zei, met, dat, met de polshoogte nemen. Je, je gebruikt hem wel, maar je denkt er ook niet echt bij na. Nee, ja, precies. In welke context hij eigenlijk ooit, uh, ooit verzonnen is. Nee, het is leuk, want op onze Facebook zijn we ook heel erg bezig... met dat soort, uh, dat soort spreekwoorden of gezegdes of uitdrukkingen... Te, uit te leggen waar het nou precies vandaan komt. Bijvoorbeeld op het nippertje. Ik weet niet of je weet waar dat vandaan komt. Eh... Uh... Nee. Nee. Nou, nee. als je weet dat het nippertje het achterste stuk van een boot was. En als een luie matroos weer een keer naar een avond lang in de kroeg hangen en te laat bij de boot kwam... kon hij nog net op het nippertje springen om mee te gaan. Oh, echt waar? <laughs> oh, ja. Leuk. En die staan er... We hebben, ik zal jullie Facebook... Je kunt natuurlijk via onze Facebook... Uh, de suggesties achterlaten voor, uh, voor het, het moderne spreekwoord. Ja. Hè? Het, het opgepoetste spreekwoord. Maar op jullie uh, Facebookpagina... daar staan dus al die oude spreekwoorden uitgelegd. En, uh, ja. ja. Maar mensen, kunnen mensen er ook dingen zelf opzetten van... Joh, zoek dat eens voor me uit? Of, um, ja, tuurlijk. Dat met hun eigen verhalen? Heel erg leuk. Eigenlijk... Het nippertje hebben we namelijk... van gehoord laatst en ja? we dachten, dit is zo leuk, dit moeten we, dit moeten we met mensen delen. Dus oh, juist dat soort verhalen we moedigen heel erg mensen ja. aan om, uh, om dat soort verhalen ook te vertellen. Omdat het zo leuk is om, om meer van taal te weten te ja. Heeft dat tot bijzondere ontmoetingen geleid voor jullie? Of uh, bijzondere mensen die je hebt ontmoet ja. via Facebook uh, met dit soort verhalen? Ja, dan moet je, ja, dat is het verhaal van... Uh... Ja, er worden heel leuke mailtjes gestuurd door mensen, vooral die ook hun eigen verhaal erachter vertellen. En een mooi voorbeeld is een, is een meneer een Oude Wegenwacht. Die, die heeft mij een, een, of ons een enorm document, eigenlijk zijn levenswerk, van nieuwe spreekwoorden opgestuurd. En nieuwe zei, spreekwoorden allemaal? Ja, allemaal door hem bedacht. En hij zei: Doe er maar eens mee, want uh, ja, dit is voor mij. En toen zei ik: nou, zei, wat, wat fantastisch, hier, hier willen we wat mee doen. En toen zei hij: van, ja, Om nog om even uit te leggen, ik heb uh, 30 jaar. Ben ik wegenwacht geweest. En uh, altijd als, als het slecht weer was of veel te warm. dan ging mijn, uh, uh, ging mijn collega's een beetje opbeuren. met een leuk spreekwoord over drank bijvoorbeeld. En dat heb ik allemaal opgeslagen. En die verzon die allemaal zelf? Ja. ja. Oh, geweldig zeg. Hoeveel zijn het er? Dat zijn er wel een stuk of 60, 70. Denk ik. Heb, je, heb je hier voorbeelden daarvan of niet? Of mag je ze niet geven? Uh, ik, ik heb er helaas geen voorbeelden oh, wat van. Oh, die was er ja, leuk. Maar dat is wel knap, toch? Hoe creatief mensen dan zijn ja. en waar ze, waar ze het vandaan hebben. Ja, en ook ja. dat het overal vandaan kan komen. Dat het niet alleen... Uh, want wij, wij op, op de website zitten bijvoorbeeld rappers, dichters, schrijvers. Maar, maar dat bij, zijn de BN'ers. Precies, ja. maar BN. we geloven ook dat, dat wegenwachten en bakkers... en uh, noem het maar, uh, net zo goed mentaal kunnen zijn... Als, als de mensen die er geld mee verdienen. Denk je ja. dat je hele andere, hele andere suggesties krijgt? Afhankelijk van waar iemand vandaan komt? Ja, tuurlijk. Ja, ja. Zie je dat nu al? Nou, dat zie je ook zeker. Um, maar bijvoorbeeld uh, ja, een, een bakker... die zou een fantastische metafoor over brood kunnen noemen... Uh, die iedereen tot de verbeelding spreekt. Ja. Ja. Dus wat dat betreft zeker. En daar uh, ja, komen nu al... want we spelen, uh, spelen dus ook met het publiek op uh, onze Facebookpagina. En daar komen echt fantastische inzendingen binnen. Uh, we hebben Een tijdje geleden hebben we... Uh, holle Vaten, bommen het Hartst gedaan. Holle Vaten, bommen het Hartst? ja. <laughs> Ja, wat dat betekent is, uh, ah, ik denk uh, een hoop mensen die kennen het wel. Uh, je zit om een tafel en uh, er is één iemand en die is continu aan het woord en die schreeuwt het allerhart. en Iedereen weet dat hij het allerminst verstand van heeft. Ja. Dus dat, uh, vroeger zijn we dan uh, uh, holle vaten, bommen het hardst. En uh, nou, de winnaar van dat spel die had uh, verzonnen uh, aan, het, uh, aan het lawaai van de uitlaat. Herken je de chauffeur? <laughs> en... De knappot. Ja, precies. Oh, ja, ja. Ja, Ik leuk. kan me heel goed voorstellen ja. dat op het moment dat je inderdaad aan zo'n tafel zit en er is iemand ontzettend aan het blaten ja. en je zegt tegen die persoon: Hé, hey, uh, aan het lawaai van de uitlaat herken je de chauffeur, ja. die direct uh, begrijpt wat je ermee bedoelt. Ja, ja geweldig. Ja. had van een automonteur afkomstig kunnen zijn, hè? Bijvoorbeeld, ja. ja. Maar het dus is dus leuk dat alle lagen van de bevolking... in principe uh, geactiveerd worden. Omdat iedereen gewoon met taal te maken ja, heeft, ja. toch? En dat, ja, dat zien we op zich ook, uh, ook wel erg. Echt uh, jong en oud. Uh, ja, ja we, zijn, uh, we zijn net ooit begonnen dat wij dachten... van ja, spreekwoorden is, is fantastisch. Uh, en we zijn mensen erover gaan vertellen. We kwamen er eigenlijk langzaam achter... dat er zoveel mensen rondlopen met de gedachte van... Uh, ja, ik vind dat een heel leuk concept. Maar dat ben ik, weet je. Ik ben een beetje gek, want ik hou van spreekwoorden. Maar zoveel mensen hebben dat. Hebben een... dat. Ja. Nou ja, ja, maar het is denk ik door wat jij zegt. Van het roept gelijk wat op. Ja, het ja. is zo beeldend en het geeft mensen gelijk een beeld bij het verhaal. Ja, zeker. Ja, en en het is dus altijd blijft hangen. Ja. ja, en het verbindt heel erg. Uh, want dat zie je ook wel met de straatinterviews. Uh, dat we mensen hebben gevraagd van oké. Okay, uh, een vergeten spreekwoord. Heb je een idee wat het zou kunnen betekenen? En... Uh, ja, dat iedereen die heeft een soort van plezier om uh, ze uh, proberen te snappen. Of ik heb hem wel eens eerder gehoord en uh, het doet me denken aan dit spreekwoord. Of, ja, heel leuk. Ja. Die, die ene nog om der wille van de smeer likt de kat de kandeleer. <lacht> even kijken wat daar allemaal op... Uh, want het zijn weer ja. andere mensen die daarop hebben gereageerd. Hè? Die jullie ja. hebben gevraagd om een, uh, een voorbeeld te geven. De tweede plaats, die pak ik er even bij. Uh, puur voor de poen geeft de loverboy haar een zoen. Ja, ja. Want dat, was het, dat ging erom, hij doet het uit eigen belang. Zeg maar. Dat was de, de strekking van, uh, van het gezegde. Ja, door dus. Antoine Houtsma, dat is een uh, copywriter. Een copywriter, ja, dat staat er allemaal bij. Wie uh, vonden jullie zelf leuk? Of welke is er op de eerste plaats geëindigd? Uh, op nou, de eerste plaats uh, is uh, Sydney Vollmer geëindigd: uh, Met uh, This is een swag of de titel die jou doet liken of uh, retweeten.' Toe, die is, uh, uh, dat is meer een straattaal volgens mij. Ja? <laughs> Vraag me af of überhaupt iedereen deze begrijpt, zeg maar. <laughs> Toch, dit is vooral voor de jongeren, denk ik. Die, ja, uh... ja. Het, het betekent eigenlijk, om uit te leggen... Uh, op Facebook en op, op Twitter, worden mensen, kan je retweeten. Dus kan je laten ja. zien dat je iets leuk vindt. En, deze, en liken ook. Hè? En dat liken, is die ja. grote duim omhoog. Zeg maar, en deze Facebook. zit nu vol, maar die zegt... van heel veel mensen die doen net of ze het verhaaltje zo leuk vinden... maar eigenlijk vinden ze het persoon daarachter veel interessanter. Nee. Dus ze willen eigenlijk een beetje indruk maken... op degene die, die de tweet heeft verstuurd. En dan hadden we nog uh, Nico Dijkshoorn... Die heeft ook aan deze meegedaan. Als Gordon iets doet voor het goede doel, gaat het toch weer om zijn smoel. Ja. Kijk. Ja. Dat is een beetje een variant. Tot ook dat bij... eigen belang. Uh, ja. ja. Nou, hij, hij, hij klopt wel, hè? Ja. Ja, grappig is dat. Uh, misschien in het, in het kader van degene die op de eerste plaats was uh, geëindigd. Heel modern. De muziek die jullie hebben uitgekozen voor vandaag. Dat is ook uh, goede hedendaagse muziek geworden. Ja. Een rapper. Een rapper, ja. Jiggy J. Die heeft meegedaan in de, in de eerste ronde ook. Die had ook een heel mooi spreekwoord. Oh, welke was dat? Een zanger zingt graag over hoop onwille van de plaatverkoop. <laughs> dat is ook een mooie. Dus je, je ziet ze al in Afrika staan. Ja, ja geweldig. Um, maar deze, wat wij heel goed aan Jiggy J vinden... is dat hij dat op een hele mooie manier beeld, beeldend kan spreken eigenlijk. En dat je het echt voelt waar hij mee bezig is. Uh, en het liedje heet ook Regen op warm asfalt. En wat wij, er heel erg, wij ruiken bijna de, de geur van regen op ja, warm Ja, en je ziet gelijk de stoom ook ja. uh, erbij komen. Ja, ja en, en hier willen we eigenlijk mee vertellen dat, dat beeld en spreken heel mooi kan zijn. En dat het ook heel mooi in rap is, of in de andere muziek. Maar dat, uh, Jackie J met ja. Regen op asfalt. Ah, een nee, man nee, nee, ooit. Neem je tijd. Ik nee, al nee, uur naar een plaatje. Dit is mijn tweede lijn. Twee of s'nachts, ach het is hoe ik mijn leven leid Voel tevredenheid als ik iets zeg en denk Hé, hey, bedrijf, weet het Niet vergeten wat het was, ik pak een marker voor de zekerheid Zet meteen wat op en klat, de classic in de making Of op zijn minste goed begin als ik vannacht wil rappen uit verveling Iedereen zijn ding, dat weet ik Maar ik zie mensen stressen En begrijp niet echt wat hun probleem is Misschien ben ik een simpele levensgenieter Of zie ik de Matrix Of zie ik een manzenige nieuw Maar hé hey, beter naïef dan depressief. Ik ben een realist en weet realiteit is relatief Dus lees of zie ik iets negatiefs, dat mij betreft, heb ik zoiets voor, ik weet voor niets. Wat mij betreft, Fuck off ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ik heb nergens last van, kop in het zand, rock on Yeah uh. Hij zei gelukkens met de domme En ik ben een slimme jongen dus Ik reken nergens op, ik werk mijn ongeluk Plus ik presteer het best onder druk Ik ben nergens zonder, sterker nog geen druk Geen rust in mijn donder <laughs> Zelfs reppen doe ik onbewust Kijk, denk shit, schrijf shit Bijna per ongeluk, ik voel me zo goed. Geen rap shit, ik voel me gewoon goed omdat ik lekker in mijn vel zit. Comfortabel met mezelf, shit, je weet de helft niet. Ik ben blij als ik in de spiegel kijk en mezelf zie. Zo van je ziet de scherp, uit, Donnie. Geen zorgen aan mijn koppen, zorg mezelf een kop koffie. troppen me sloffen uit, zoek een tof koffie uit, de slof naar buiten. Waar een groep jochies zich uitsloven voor een meisje. Ze zien mij in een eentje roepen, wat doe je nou tof? Ik zeg hem hou ervoor jongen, je groeit nog wel op. <laughs> ah. En dan ja ik op straat lang, yeah. en de nacht valt, uh, En ik krijg de geur van regen op warm aan, uh, uh, Kan de wereld vergaan, yeah. Yeah. ik heb nergens last van Op in het zand, rock on Vannacht met Wilmar Versprillen en Laurens Bosman. Twee gasten van uh, Tegen de 30. Klopt, hè? Ja. Die uh, bezig zijn met uh, paarse krokodillentranen op hun site. Uh, dus met .nl erachter. Dan uh, kunt u precies zien wat het inhoudt. Maar het gaat erom dat oude spreukwoorden weer eens uh, uit de kast worden gehaald. Worden opgepoetst. En dat daar moderne varianten van worden gemaakt. En dat leidt tot uh, ja, hele creatieve... Uh, uitingen, met een aantal is dus een wedstrijd gaande om de grootste taalvirtuoos uit te roepen. Dat is dus met de BN'ers. Ja. En tegelijkertijd is er op jullie site ook nog mogelijkheid voor iedereen om te reageren en om uh, verhalen over oude gezegdes te zeggen, maar natuurlijk ook met nieuwe ideeën uh, te komen. Via en dat Facebook. gebeurt op Facebook. Via ja. Facebook. Ja, ja precies. D dit is niet jullie werk hè? dit doen jullie gewoon in je vrije tijd. Ja. Daarnaast, of is het inmiddels wel je werk geworden, Wilmar? Nee, het is niet mijn werk geworden. <laughs> uh, dit is puur voor de liefde eigenlijk. Heel veel mensen vragen ons wat is het verdienmodel? Dan zeggen wij dat is er niet, dan zeggen ze dat geloof ik niet. Nee. <laughs> Ja, nee, we zijn er, we zijn er een hoop uur mee bezig. Maar het, is, uh, ja, het betaalt zich helemaal uit in, uh, in leuke reacties. En uh, nee, wij hebben zoiets van: we vinden het zo leuk om inderdaad de mogelijkheid te, he te hebben om, om met z'n allen geschiedenis te schrijven. Ja. En, uh, ja, Dat is een beetje toch waar het ja. om gaat. Hè? Nou, voor ons ja. niet zozeer, want wij schrijven het natuurlijk. Nee, ook maar het zou he? wel heel erg leuk het is, zijn als, als ja. jullie dat voor elkaar krijgen. Ja, absoluut. Als jullie ja. iets op de kaart zetten, uiteindelijk. zeker. Zeker. Ja. Ja. We zijn ervan overtuigd dat het ook moet kunnen. Is, het nu, is nu juist uh, de tijd er geschikt voor, voor je gevoel, Laurens? Uh, om zo'n platform als dit op te zetten? Nou ja, omdat je zegt, het gaat om een verhaal vertellen... en tegenwoordig is alles natuurlijk uh, snel, snel, snel. Denk ik, ja, is, heeft men de rust om een verhaal te vertellen... of is juist een gezegd in die zin lekker snel... waardoor het goed bij deze tijd zou kunnen passen weer? Ook dat klopt uh, inderdaad. Uh, we leven in een tijd van Twitter, sms, uh, dus communicatie wordt steeds bondiger... En uh, met een spreekwoord kun je gewoon een hele hoop zeggen in een uh, korte zin. Dus wat dat betreft uh, klopt het uh, heel goed, ja. ja. En in die zin, want je zei net, taal is heel erg opgelegd door regeltjes. Maar voor mijn gevoel is taal juist nu met social media, met het whatsappen, met het sms, is het juist heel erg in beweging gekomen. Ja, maar spreekwoorden zijn wel een beetje achtergebleven daarin eigenlijk. Ja. Omdat je, je ziet weinig of eigenlijk geen nieuwe spreekwoorden. Dat is heel opvallend, vind ik dat ook. Nee, dus de gewone taal die, ja. die uh, afgekort wordt... Of die, uh, nou ja, Ja, een precies, je krijgt wel nieuwe, nieuwe woorden. Of, of uh, ja, die, die, die ontstaan natuurlijk Zo altijd. Straataaltermen. Ja. Ja. Ja. ja. Maar waarschijnlijk is dat ook... Uh, tenminste, dat is onze eigen theorie dan, hè. Um, uh, maar juist omdat uh, spreekwoorden ooit onderdeel waren van uh, de volkstaal... maar dat je tegenwoordig een hele grote woordenschat nodig hebt... om ze te kunnen begrijpen... Ze worden bijvoorbeeld in de politiek wel nog veel gebruikt. Maar ook om te laten zien, van, kijk eens hoe groot mijn woordenschat is. Ja, zou, zou dat erachter zitten? Nou ja, dus dat de reputatie van het spreekwoord ook wel wat veranderd is. En wij vinden het juist leuk om het terug naar de volksmond te brengen. Ja, ja, ja. O, het is nu meer bedoel je een elitair iets geworden. Ja. Van, van kijk mij, ja, want dat komt waarschijnlijk ook wat jij zegt, Wilma. Omdat de historische context bij veel mensen ontbreekt. Niet meer weten waarom dingen gebruikt worden. Ja, ja. Of, of die ja. mensen hebben het gewoon heel goed geleerd. Dus ik, ik, nu, een spreekwoord begrijp je niet... als je niet van je moeder of van je leraar hebt geleerd wat het betekent. En dat is eigenlijk heel, heel jammer. Want eigenlijk zou een spreekwoord... alles moeten vertellen dat, dat, uh, dat het vertelt. Ja. En nu komt het niet altijd even duidelijk over... omdat je de context en de woorden... en ja, de hele zin niet eens begrijpt. En alles begrijp, Kunnen Belgen eigenlijk ook meedoen? Kunnen die mee in onze... In ons gevoel van wat wij zien als een leuk gezegde of een. Uh... Sterker nog, we ja. hebben een fantastische winnen gekregen ja? uh, vanuit België. Ja, ja, ja. Voorbeeld, voorbeeld. We uh, horen. Nou, beginnen met de oude weer. Uh, ja? uh, wat baten kaars en bril als de L niet zien wil? Nog één keer? Wat? Wat baten kaars en bril ja. als de L niet zien wil? Geen idee. Wat betekent die? Ja, het betekent iets in de zin van: uh, uh, je kan alle hulpmiddelen inzetten die je wilt. Maar uh, als degene voor wie je wil, ze wil gebruiken niet mee wil werken, dan is, ja, heb je er niks aan. Dan zijn ze waardeloos. Okay. En wat is de moderne variant? Wat baat een blauwe pil als de vrouw niet vrije wil? <laughs> Geweldig. Oh joh, we hebben ze ook verjaardag in België, dat wist ik helemaal niet. <laughs> ja, goed. Zit er meer humor in de Belgische inzendingen, de Vlaamse inzendingen? Um, ja, dat is dus moeilijk te zeggen. We, uh, ja, wat we wel merken, is uh, dat, dat in de Belgen heel veel van taal houden. Ja. Dus ze doen heel enthousiast mee. Dat zie je ieder jaar weer ook bij het groot dictator der nationale taal. Hè? De na ja. Ja, dat het toch altijd goed, goed door de Vlamingen wordt, <laughs> wordt gescoord. Maar dat merk je dus ook bij taalbewustzijn qua, qua gezegdes. Ja. Maar begrijpen we elkaar? Maar, want het, ik, ik weet toen ik uh, met mijn cursus Spaans bezig was, dat je ook allemaal zo'n één module met gezegdes en spreekwoorden leerde. En dat was bijvoorbeeld Estarpet. Hm. Ik ben een vis. En dat betekent dus, ik heb er geen bal van. Dus dan, uh, estoy pes de Español, ik begrijp helemaal niks van Spaans. Denk ik, ja, als je hier zou zeggen, ik, ik ben een vis, dat <laughs> begrijp je helemaal niet. Hoe zit Dat, Want dat is natuurlijk heel erg op, op het land gericht, op de cultuur gericht. Ja. Hebben wij veel gezegd, die uit, uit, uit andere landen komen? Um, nou, dat weet ik persoonlijk niet zo heel goed. Daar hebben we niet zo goed op, op uh, uh, Onderzoek naar gedaan. Maar wat wij nu wel doen is, is eigenlijk gaan kijken... van waar, wat zijn mooie spreekwoorden uit andere landen. Okay. En dan gaan we ze eigenlijk vertalen naar deze taal. En Wat we daar heel erg gaan zien is dat het heel erg contextgebonden is. Bijvoorbeeld in India hebben ze het over een tijger. En in saudi arabië hebben ze het over regen als iets heel moois. Nou, dat kan je niet voorstellen in nee, Nederland. Nee. Dus dat is heel grappig. Ik kan bijvoorbeeld een voorbeeld geven van, van zo'n tijger. Zo uit India komt de spreekwoord. Verwijt God niet dat hij de tijger schiep maar dank hem dat hij hem geen vleugels gaf. Dat is bijvoorbeeld een... En dat moet uit een land komen met een tijger, want ja. wij zullen er niks van nee, begrijpen. Nee, ja. en, nee aan... en het grappige is, ik merk dat dit ook... Ja, gaat wel half leven, maar toch niet helemaal. Het nee. vertelt voor mij niet het verhaal nu. Nee, het, en daar zijn natuurlijk wel... Uh, van de moraal zijn wel weer varianten in het Engels of in het, uh, in het Nederlands. Want wat was uh, de Engelse uh, uh, variant ervan? Ik heb je van, ja, we hebben ja, het toen, uh, toen opgezocht ja. een uh, Nederlands, heb je die of niet? Uh, ja, zou, jij hem, zou jij hem kunnen vertalen zo snel? Nee. Nee, nou ja, we, nee sorry, we zoeken hem ondertussen even op. Misschien nog op, extra, op um. extra wedstrijd voor de luisteraars. Ja, dat is alleen maar leuk. Nou is wel de vraag, want we hebben het over het zou leuk zijn als na nou over 300 jaar dat nog steeds uh, bepaalde gezichten is... Die, die dit jaar worden verzonnen, in 2013, dat die dan nog bestaan. Waaraan moet het voldoen willen blijven hangen? Jullie zeiden al, het moet een, een beeld. Ja. Uh, ja, je moet gelijk een beeld bij krijgen. Ja. Wat nog meer? Ja, We hebben er een klein onderzoekje naar gedaan op onze Facebook. Door gewoon te vragen waar moet het dan voldoen. Ik ga gewoon even jullie Facebook erbij uh, zoeken. Doe ik dan ondertussen eventjes? Tuurlijk. Het <laughs> nee, moet vooral echt een alledaags voorbeeld zijn. Dat, dat, dat niet te veel in een niche zit. Of zo. Het moet iets wat we bijvoorbeeld in de supermarkt tegenkomen of in de file. Of... Het moet echt iets zijn wat uh, waar, we allemaal ons, ons, uh, waar we allemaal het voor ons kunnen zien. En daarbij is het ook handig, dat, dat merkt je bij, bij de eerste spreekwoorden... Dat, dat het lekker loopt, dat je het kan, ja. kan hergebruiken. Er moet een, een fijn ritme in zitten, ja, hè, voor mijn gevoel. Ja. En rijmen kan dan ook werken. Want nou, een, een rijmwoord of rijmzinnetjes die onthoud je gewoon iets beter... Dan, dan zinnen die niet rijmen. Dus dat zijn al... Oké, okay. ik zie uh, zo grappig moet het zijn... <laughs> Nou, ja, er is, jullie, niet, daar is uh, niet zo heel veel op gestemd. Nee, er staat dan achter wat het <laughs> belangrijkste is. Een bruikbaar spreekwoord moet simpel en herkenbaar zijn. Dat zei je net, net al. Ja. En die tijdloosheid. Ja, dat ja. moet wel, maar aan de andere kant is nu juist wel leuk... Precies, ja. dat het wel een bepaalde tijdgeest aangeeft. Dat ja. is nee, waar jullie juist naar op zoek zijn. Ja. En Het is ook grappig, om, want tijdloos... wie bepaalt nu wat tijdloos wordt, natuurlijk. Dus dat moet ook de tijd leren of het tijdloos wordt. Ja, maar daar is best veel op ge, relatief veel op gestemd. Ja. Ja, nou Overduidelijk meer simpel en herkenbaar, dat is de belangrijkste. <laughs> ja, ja. Nou, ik, ik denk ook wel om aan te geven, zeg maar... Uh, uh... Uh, aan het begin kregen we heel veel binnen over uh, uh, WhatsApp, over Twitter, uh, Facebook. Uh, maar op een gegeven moment zie je dat er dan sneller ge gestemd wordt op een auto of op de kapper of uh, in de rij bij de kassa. Uh, dus uh, ja, is het tijdloos? Weet ik niet. Maar uh, in ieder geval uh, kennen we het al langer, een rij bij de kassa, dan uh, Twitter of iets ja. in die richting. Dus ja. wat dat betreft het zou best kunnen dat mensen er daarom op uh, gestemd hebben. Ja, en dan denk ik ook als je dan oud en jong, je wilt natuurlijk alles verenigd hebben wat gaat reageren. Ja. Ik denk dat uh, zonder iemand tekort te willen doen, natuurlijk. Maar dat over het algemeen tachtigers en negentigers veel van, van taal weten. Maar niet zozeer over WhatsApp en uh, retweeten nee. en zo in hun, uh, in hun nee. nieuwe gezegden zullen gaan uh, Hoewel aanwijken. een van onze uh, meest fanatieke Facebook-volgers. Ja. Uh, ja, <laughs> kijk, zie je, daar komt de uitzondering <laughs> al. Uit, daar hoofd ik al op. <laughs> ja, vertel. Uh, is uh, Jopie. En. Uh, uh, en Joopje is een wat oudere dame en uh, ja, die, uh, die lijkt echt uh, een hele hoop. Ja, ja leuk. En dat nee. is ook heel leuk om te zien. dat uh, We wisten natuurlijk niet wat we konden verwachten toen we dit opzetten. En op Facebook kan je dan heel mooi de statistieken bekijken... van wat voor, precies, uh, wat voor mensen dit leuk vinden. En dat is zo breed, dat vanaf 18 tot 80 ongeveer. Ja. En dat is best wel netjes verdeeld ook. Maar dat is ook waar het jullie om te doen was, toch? Dat ja, je het een breed publiek, ja. niet alleen inderdaad politici, eh, advocaten... maar nee. ook de vraag, waar is de kapper, dat je iedereen mobiliseert... maar rent, dus ja. ook wel alle leeftijden. Ja. ja. ja. Nee, dat, dat, dat vinden we ook echt te gek. Dat, uh, ja, dat het echt, echt zo werkt als wij hoopten dat het werkt. Ja, jullie hebben er nu drie in totaal op de site gezet, hè? Ja. En we hebben er twee behandeld. wil ik die derde ook nog wel. Een zondagse steek houdt geen week. Ja. Dan staat er een <laughs> vraagteken op de site. Dat is heel fijn. Dan kan je te weten komen wat het nou eigenlijk betekent. Is dat zondagsrust of zo? Nou, een zondagse steek is... houdt geen week. Dat, uh, dat heeft met, met, met, uh, met godsdienst te maken. Uh, het is uh, vroeger als je op zondag toch een, een truiging breien Op, op zondagse uh, dag van God. Dan... Uh, dan, was die het... snel uit elkaar ja, dan houdt hij het waarschijnlijk geen week vol. Maar het, het grappige is dat in deze tijd... waar, waar, waar minder mensen geloven... Die, die hebben geen zondagsrust meer. Uh, dus dat kan je nu veel beter verta uh, vertalen naar een soort... Uh, neem je rust soms een keertje ja. om, om, om weer beter ervan te worden. Dus dat, daar zijn hele mooie... Met, met die moraal zijn, zijn uh, woordkunstenaars aan de hal gegaan. Ja, en we, zien dus, het, we zien het best wel veel om ons heen. Hè? Dat, uh, dat, dat is iets wat we heel erg aan het vergeten zijn. We werken het door... Het leven. Uh, ja, ja. Een burn-out voor je dertigste. Uh, we, uh, we zien het om ons heen gebeuren. Dus die moraal van af en toe even je rust pakken om weer op te laden... Uh, ja, die willen we best wel graag weer terug Zit er uh, eentje met een burn-out in? Want dat is mm. natuurlijk ook echt een term van nu. Die hebben ze in het jaar 1700, 1600, was die er ook nog niet echt. Nee. Nou, dat is een rapper. Stix. En die heeft een burn-out parkeer je niet even op je iCloud. Ja, dat is mooi. En die heeft ook gewonnen, heeft gewonnen. Oh ja. ja, ik zie het. Dat kan je, kan je ook al zien, Je ziet wat iemand doet, hoeveel stemmen die heeft gekregen en op welke plaats hij is geëindigd. Ja, ja. Precies. Wat wel leuk is, misschien om te vertellen, is dat uh, de winnaars <klimatis> uh, uh, die worden ge, uh, gedrukt door boemerang. Uh, die worden gevisualiseerd. Uh, want uh, ja, behalve dat we ze op Facebook posten, uh, dan, uh, dan zijn ze natuurlijk zo weer weg. Ze dus we proberen wel telkens opnieuw een impuls te geven eraan dat ze weer opduiken ergens oh ja. in de volksmond. En, uh, en boemerang, de kaarten zijn dat. Ja, dat, uh, ja, ja, dat het zijn een beetje de concurrent van, uh, van Loesje. Die hebben natuurlijk ook veel kaarten nog uh, die wel eens in de kroeg uh, vinden, ja. toch? Met, ja. met spreuken erop. Ja, ja. Nou, concurrent, ik denk. Uh, het gaat samen. Ja. Het gaat, het gaat ja, heel ja, mooi ja, samen, ja, ja. volgens ja. mij. Is dat ook wel een, een goede uiting? Een taal, Loesje? Dat is denk ik wel een beetje hangt er toch wel tegenaan ja. met nieuwe verzinnen. En... Ja, nee, ik vind het ook heel mooi. Het komt uh, vaak voort uit maatschappelijke verontwaardiging. Ja, nee, ik heb een hele mooie, die, die had ik voor mij mijn tiende... had ik die uh, ooit een keer ergens gelezen. en Die zit nog steeds altijd in mijn hoofd. Van Ga je mee verdwalen, ik weet er weg. Oh, ja. Dat is een loesje en dingetje. Dat vond ik heel mooi, dat ja. zit nog steeds in mijn hoofd. Dus ja. ik vind het, uh, ja, mooie zinnen kunnen spreekwoorden worden. Voor mij in ieder geval. Zeg, hoe lang kennen jullie elkaar al? Als je je allebei zo'n liefde voor taal hebt, was dat vroeger al duidelijk? Uh, nou, we hebben elkaar ontmoet op de middelbare school, toen we een jaartje 16 waren ongeveer. En toen waren we allebei bezig met uh, een beetje rappen en, en vooral met, uh, met, met spelen met woorden en ja, spelen okay. met taal. Um, en toen zijn we ons eigenlijk elkaar na de middelbare school een beetje uit het oog verloren. En toen kwamen we elkaar op een gegeven moment in de kroeg tegen en dachten van ja, we moeten een keer weer praten, want we merkten dat we dezelfde interesses hadden en eigenlijk uh, een week later zaten we met elkaar in de kroeg en toen hadden we een bierveeltje en toen ontstond Paarse Krokodillentranen. En, en die Paarse Krokodillentranen? Waar komen die vandaan? Ja. Uh, nou, wij, hebben, wij proberen met Paarse Krokodillentranen eigenlijk het oude en het nieuwe bij elkaar te gooien. Dus je hebt Krokodillentranen, het, het oude gezegde, um, en de Paarse krokodil van, van, van, de, van de reclame. Van die reclame? Ja. Uh, en hmm. dat is echt iets, dat, dat wordt, werd opeens een, een gezegde voor bureaucratie. En wij dachten, van, nou, dat is eigenlijk de laatste wat, wat wij kennen. Dat, uh, dat uh, echt een beeldspraak iets met zich mee heeft gebracht. Dus wij dachten, dat gooien we bij elkaar. Paarse kooken dit te Puntnl. Punt of op Facebook natuurlijk ook uh, te ja. doen. Uh, ja, het is bijna kwart voor één. En jullie blijven hier nog even zitten. Want na één uur, dan hopen we natuurlijk uh, heel veel creatieve input te krijgen van, uh, van u thuis. heel nou, benieuwd. Uh, uh, we, een, we hebben een prachtige uh, oud gezegde. Een schip op het strand is een baken in zee. Wat zoveel wil zeggen als je moet leren van uh, andermans tegenslagen of ongelukken, zo u uh, wilt. Alle ideeën en mooie verhalen die zijn welkom. Ik moet zeggen, via Twitter zijn er al een aantal binnengekomen. We hebben al wat mailtjes gekregen. Dus die gaan we na één uur zeker behandelen. Uh, u kunt ook gaan bellen nu op 0800 1121. Dus 0800 1121. casaluna.ncrv.nl is het mailadres. Als u een uh, prachtige moderne variant heeft op een schip op het strand, is een baken in zee. En twitteren nogmaals, dat kan dus met de hashtag Casaluna. Als u nou ook zo'n hele bundeling heeft van allerlei nieuwe gezegden... Zoals de ANWB er, waar uh, we het net over hoorden, dan mag dat natuurlijk ook. Hè. Alle inspiratie is welkom, toch? Ja, misschien even het e-mailadres noemen waar het naartoe kan. Dat is info.paarsekroeken.ditatranen.nl. .no. Tot zometeen na 1 uur. Ik ben ook wel eens bang. Net als jij. En jij. En ik. En ik. En CRV. De NTR presenteert. De Spin, een radiokrimi in 70 delen, geïnspireerd op de irt affaire over de van het Amsterdamse je, Aflevering 55. De aanbetaling. Ik heb slecht nieuws. Slecht nieuws? Een slechter nieuws. Eerst een slechte nieuws, dan maar. Lea is bij me weg. Shit, Sherman. Dat spijt me, hoe. Uh... Ze trekt het niet meer. Hoezo, ze trekt het niet meer? Oh, geen idee. Lea zegt alleen maar dat ze het niet meer trekt. Uit. Hoe moet dat nou met Samantha? Bezoekregeling. Neutraal terrein. Alleen een bezoekregeling? Heb je er geslagen of zo? <tacht> Weet ze dat je handelt? ze even kregen wat ze hebben wilden. Ze houdt haar mond wel. Er waren ogenblikken dat ik bang was dat het hele bouwwerk in elkaar zou donderen... en dat al onze geheimen openbaar zouden worden. Jij? Ja. Wat denk je? Sorry. Zelf was ik psychisch ook een wrak... nu ik was ingehaald door mijn verleden met Gijs Korteling. Maar dat mocht ik niet laten blijken. Ik moest blijven uitstralen dat we zouden slagen... Anders zou niemand dat doen. En wat is het minder slechte nieuws? Arme wil nog een testrun laten komen. Maar hij moet eerst betalen. Zes miljoen aan Colombia. Zes miljoen? Ja. Dat is veel te veel voor een testrun. Is het een aanbetaling voor de megaklapper? Ja, weet ik het. Arme zit vast en nu moet ik die betaling regelen. Sherman, je begrijpt toch wel wat dit betekent? We zijn er bijna. Ja, dat zal wel. Maar ik ben niet van plan om zes miljoen op tafel te leggen voor dat klote onderzoek van jou. Momentje. Vrolijk van. Wat heb je daar? Ontbijt? Hoe gaat het met je? Weet je dat ik de advocaat van Armin ben? Hij zit in de cel. Dat lijkt me een uitstekend idee. Armin in de cel bedoel ik, maar jij zijn advocaat? Begels! Heerlijk! Ik snap niet dat je zo'n ding hebt genomen. Nou laten ze je nooit meer met rust. Nou, die bel ik later wel terug. Hm. Nu je hier toch bent, zou je maar vandaag uit de brand kunnen helpen? Ik, ik moet een transactie voorbereiden en ik moet nog langs de gevangenis. Naar Armin Oost? Hè, daar hou ik je buiten. Helemaal. Maar zou je alsjeblieft die transactie kunnen voorbereiden? Eerst ontbijt. Hm. Maar oh, financieel kan het wel. 6 miljoen. Stel dat het misgaat. Vind je het niet vervelend dat ik door eet terwijl jij rookt? Oh, uh, sorry. Ik beheer de kas, Jacqueline. En jij bent tekenbevoegd. Verder hoeft niemand iets te weten. 6 miljoen hou je niet eeuwig stil. En dan wordt er gekeken naar de handtekening. Ik dacht dat we elkaar iets beloofd hadden. Dat we er alles aan zouden doen de directie onderuit te trekken. En dan is het nu bijna zover, en dan ga jij... Ik weet het. Het is ook verleidelijk. Nou dan. We kunnen het boeken als een eenmalige leerling aan Wiets' is informant. Tch. Waarom zoveel? Het is zoveel dat de directie hier wel bij betrokken moet zijn. Het is simpel. Ik koop een stukje land van een kennis... ...dat ik daarna voor een veelvoud weer doorverkoop. Hier is het dossier. Dit levert me minstens 4 miljoen op. Dan kan ik al mijn schulden afbetalen en ik ben eindelijk verlost van Armin. 4 miljoen? Is dat legaal? Zeker. En weet je wie mijn winst gaat betalen... Strijbos en Pijper. Je weet wel, die opscheppers die dat pensioenfonds leegtrekken. En wat verwacht je van mij? Ik heb een lening van een half miljoen nodig. Zou jij eens kunnen informeren bij welke banken ik zou kunnen aankloppen... voor een kortlopende hypotheek op het pand? Dat, dat zou me enorm veel tijd besparen. Met geleend geld speculeren? Het is niet slim. Helga... Dit is geen speculeren. Dit is een zekerheidje. Ik hoorde dat Armin achter de deur zit. Ja. En? Denk je niet dat uh... dat wat, Sherman? Dat ik beter bij jou kan trainen, omdat Armin en jij uh, in dezelfde handel zitten? Hoe gaat het met Lea? En met Sam. Weet je nog wat ik altijd tegen je zei? Focussen. Hm? Ik wil het zelf vergeten. Nora. Volgens mij is geen moet ik in herstel. Saskia? Samen. Train jij ook hier? Eh, uh, Ja. Voor de transactiekosten. Hoe komt het dat we zoveel contant in kas hebben? Winst tijd het begin van de operatie. Dan kan het dus buiten de officiële boeken blijven. Hè? We moesten alles netjes bijhouden, toch? Klopt, moet ook. Weet je zeker dat het 6 miljoen is? Wil je het natellen? Shit. Nog zwaar, zeg. Een advocaat. Hi, Armin. Uh, u kunt wel gaan, uh, agent. Ik, ik klop op de deur als ik klaar ben. Ja. Blijft een rot geluid. Hoe staat het met de betaling aan onze vrienden in Zuid-Amerika? Ja, volgens Sherman is het geregeld. Hey, maar is dat nou wel verstandig? Ze houden je aan alle kanten in de gaten. Je zou eens moeten weten hoe waar dat is. Maak je geen zorgen. Hebben ze jou verhoord? Ja, en gezongen dat ik heb. Moet je horen, wat een akoestiek. Wanneer de lage lucht vlak over het water scheert. Wanneer de lage lucht ons nederigheid leert. Ze smeekt hem om me mee op te houden. Maak je geen zorgen, hè? Je, je, je staat zo weer buiten. Ze hebben niks. Niks? Fijn. Je zou toch denken dat ze tegen iemand als ik altijd wel iets kunnen vinden? Armin, ze hebben niks. Geloof me. Misschien, Trompie, moet ik toch nog wat beter mijn best doen. Wanneer de lage lucht ervan als keileem is... <laughs> ja. Wanneer de noordenwind... Armin, de vlakte ik moet vieren vandoor. Hey, wat ik bijna vergeet. Willemse. Kan je nog eens bij hem langsgaan? Ik wil toch wel eens weten waarom hij ons niet gewaarschuwd heeft. Waar kan ik u mee van dienst zijn? We willen een bedrag overmaken naar deze rekening. Banco de Bogota. Geen probleem. Het is een aanzienlijk bedrag. Dat maakt mij niet uit. De kosten zijn 2%, ongeacht het bedrag. 2%? Mm -hmm. Dat is 120.000. Ja. Uh, loopt u even mee? Hoe is het mogelijk dat die eeuwige twijfel Wietse nu opeens zo doortastend is? We hebben me iets beloofd, dan hou ik me aan. Kom op, Wietse. He? Is het omdat Korteling je weer bij de ballen heeft? Wat? Gijs denkt jouw klem te zetten nu hij armen achter de tralies heeft gegooid. En nu wil jij hem je hielen laten zien. Wel nee. Het is gewoon goed politiewerk. En dat is soms erg. bevredigend. Waar stuur jij op aan? Ik moest erin geloven. En ik deed het. Was het wilskracht? Overtuiging? Pure testosteron? Of was het een vlucht voor het verleden? En wilde ik de herinnering aan Joka Gijs wegdrukken... door met een groots gebaar een nieuwe toekomst te maken? Ga je het aan mijn vader vertellen? Dat je traint in de gym van Armin Oost? Nee. Dan zul je hem zelf moeten vertellen. Echt niet. Hij maakt me af. Waarom? Vanwege de mensen die daar komen. Allemaal criminelen volgens hem. Daar merk ik niks van. En Nora zegt ook Lies dat... Is ik... eerlijk tegen je vader... Geloof me. Later heb je de spijt van als je het niet doet. Vanmorgen dacht ik nog even dat je goed in het eten zou gooien. Hm? Ja, ik dacht dat je begon te twijfelen. Twijfelen? Oh, ik echt niet. Heb je haast of zo? Ja. Niet thuis. Nee, natuurlijk niet. Dank je. Is goed, joh. Hoe wist jij eigenlijk waar ik woon? Je adres staat op je inschrijvingsformulier van de bokschool. Nee, op dat formulier heb ik het adres van mijn moeder ingevuld. Oh. Sherman, jij kent mijn vader. Ik snap het niet. Jullie kennen elkaar, maar doen telkens alsof het niet zo is. Saskia, niet over nadenken. Waarom? Jouw vader is politieman. Er zijn mensen die behoorlijk zenuwachtig van hem worden. Wat voor mensen? Mensen die zo slecht zijn... dat kun jij je niet voorstellen. Wie is Sherman? Geloof me, Saskia sommige dingen kun je... Kun je maar weten niet weten. Ja. Dat gaat ook voor mijn vader en waar ik train. Oh. Ja. Geef mij er ook maar eentje. Mm -hmm. God, dat was toe, zeg. Aan die sigaretten van mij. Beide, hè? Wat denk je nou? <lacht> roken, niet roken. Het ene moment roomser dan de paus. En dan even later zes miljoen gemeenschapsgeld in een partij kook steken. Alsof jij altijd zo makkelijk te pijlen bent. Wat? Hè? Omdat ik niet altijd zin heb? Ik kan er wel makkelijk overheen stappen, maar. Je twijfelde vanmorgen. Jezus, wie zes miljoen, ja? Daar stap ik niet zo makkelijk overheen. Wat? Volgens mij is er meer. Wat dan? Wat zou er moeten zijn? Ja, dat weet ik niet. Nou, misschien vergis ik me. Wat dan, Wietse? Heb jij seks met mij? Terwijl je twijfelt aan mijn loyaliteit? Nee. Ik dacht alleen maar... Wat? Wat?